Jobboot met het NOS Journal. In Brussel begint rond de slissende eurotop over Griekenland. De regeringsleiders van de 19 euro-landen moeten een besluit nemen over de hervormingsvoorstellen voor Griekenland en of het land nieuwe leningen krijgt. Maar belangrijker is dat veel regeringsleiders, onder wie de Duitse bondskanselier Merkel, het vertrouwen in de Griekse regering hebben verloren. Daardoor is het volgens haar moeilijk een akkoord met de Grieken te bereiken. Sinds vanmorgen 11 uur hebben de ministers van Financiën de verschillende scenario's doorgesproken, nadat ze er gisteravond niet uitkwamen. De verwachting is dat de Eurotop een marathonvergadering wordt. EU-president Tusk heeft gezegd dat de vergadering net zo lang duurt totdat er een besluit over Griekenland is genomen. Nederland geeft alleen nieuwe steun aan Griekenland als de Grieken bereid zijn alle maatregelen te nemen die nodig zijn om op eigen benen te staan. Dat zei premier Rutte voorafgaand aan het overleg met de leiders van de Eurolanden in Brussel.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 Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat zon. Ook kan er wat regen vallen. Temperatuur 21 graden, ook mooi bewolkt en geregeld een bui. En ook dan verandert er weinig aan de temperatuur en wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en de afrit Berkel en Rode Reis. Vijf kilometer, na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.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 En natuurlijk tussen door heerlijke muziek zo op de zondagmiddag. Waaronder deze van Laura Brannigan. vanuit Zalvoort. Een hele goede middag. Hier hoorde Laura Brenneken in de Self Control. Ja, Wil je trouwens meekijken in de studio aan de Tolweg 10 hier in Zalvoort? Ga naar even internet naar www.zfm-live.nl Into the Disco Scene. Zo zitten we op deze zondagmiddag helemaal into the disco, hè? Ja. Als eerst hoorde je Laura Brenneken in zelfkantoor gevolgd door deze van Now Rogers. En uiteraard groep Ziek, niet te vergeten. En hun nieuwe single, die heet I'll Be There. Het is tijd voor het Formule 1 nieuws Pit Report met Albert Vos. CFM Race Radio, Pit Report.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 You cause the rain, I brought you pain But you're the only one that can save me Tegen. We gaan 24 uur per dag door. Zelfs in de nacht, Albert-Jan. Gaan we gewoon door? Jazeker. Daar we hebben we de... Willem Bruijs voor, hè? 30 en, op 31 juli. De zinderende, uur. De zinderende zomernacht. De zinderende Met zomernacht. Niemand minder dan Willem Bruijs. Zo is het maar net. <lacht> Live. Goed, tussenstandje Wimbledon, Center Court. Uh, momenteel is de stand in de tweede set 5 tegen 4 in het voordeel van Djokovic. En Vedere is aan opslag.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 Slaap lekker. Slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker dingen. jij is lastig. Nog meer jij. Is fantastisch toch? Is wat Ja, daar zijn die zondagmorgens altijd goed voor hè. Lekker slapen. Lekker uitslapen, Albertjo. En een heerlijk plezier jazz. He? Zo is het tussen 10 en 12. Ja. Niet te vergeten.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 Dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Dit is 25 jaar ZFM. Hey. Listen up y'all, this room's a mama. Hit it! Me and you Well I know there is a way With music we can say These songs are in our blood Soul let the play Cause it's happened today Right home. Even lekker meeswingen, hè, Albert-Jan? Deze... Ja, heerlijk. Ja, de Pesadina, sorry. En uh, Tributes, Rij right on. Het is tien uh, minuten uh, voor tien uh, over half vijf. <laughs> <laughs> Ga ik ook be beginnen met die tijden. En, ja, ja, ja dadelijk gaan we het uh, gedicht van de, van de dag doen. Maar eerst nog even een uh, golfberichtje. Ja, en dat heeft alles te maken met het uh, aanstaande KLM Open... op de Kennenburg Golf Country Club. Wat dat uh, komt er weer aan. Van tien tot en met dertien september verspeeld zal worden...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 wie sie dich ansehen und schon öffnet sich schon Herz, und dann kann...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 Zomerfijn Laat de zomer komen Met nachten uit mijn dromen Gooi alles van je Zonder een pardon Al die warme dagen Ons vres te gaan verjagen Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerzoon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 is niet van korte duur. Laat de snoeren komen met nachten uit mijn dromen. je alles van je af zonder een pardon. Al die warme dagen ons stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier samen in de zomerzon. Uh, hij past er perfect 8, achter, 10, Achter het uh, mooie gedicht van de dag uh, bij CFM. En het zonnetje dat. De zomerzon. En het zonnetje dromen we erbij. Die ja. dromen we erbij, die hadden we gisteren dus. Uh, helemaal niks te klagen gevraagd. Nee, toch? Nee hoor. Joh, de Mike Danes, zijn nieuwe single die heet: Zomerson. We'll back. Sebo en I like Chopin. Ja, dan hebben we nog even goed nieuws. Goed nieuws voor uh, ja, iedereen uh, die het gemist heeft. CFM TV. Ja, zeker. Ja, ja, ja klopt. Ja. Uh, hij was op vakantie. Hij en... was op vakantie, maar. En, en dan hebben we natuurlijk ook onze collega Roel. Roel, welkom uh, thuis, zou ik bijna zeggen. En aankomende vrijdag gaat het weer beginnen. CFM TV. Gaat hij weer beginnen? Dus voor de tv-liefhebbers, uh, elke vrijdag tussen 10 en 12. CFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Elke vrijdagmorgen dus live ZFM TV op kanaal 40, digitaal via Ziggo. In deze laat ik ook nog uh, gisteren je beloofd, dus belofte maakt schuld. Dit is beloofd samen met de County Cross en de Holiday in Spain.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 Stay in Spain Leave my wings behind me Drive this little girl insane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 En dat was de ziel van Bluff en de Countercross Cross. en de holiday in Spain. Met dat zielige verhaal van die schoenen, Albert-Jan. Blijft echt wel zielig. <laughs> Oké, okay, het zit er alweer op. Ja, en het is zinderend spannend op de Center Court in Wimbledon. Hebben we het dan over, het heilige gras. Tussen Djorkovic, de nummer 1 van de wereld... en Roger Federer, de nummer 2 van de wereld. Want in de tweede set staat het 6-6. Dus het is weer tijd voor de tiebreak...